...van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van... ...1 uur. Dik de met het NOS journaal. De Brabantse commissaris van de Koningin van het Donk... ...neemt nog geen besluit over de positie... ...van de Tilburgse burgemeester Vreeman. Eerst wil u nog praten met de fractieleiders... ...in de Tilburgse gemeenteraad. Vanochtend is Vreeman bij hem op bezoek geweest... De gemeenteraad wil niet verder met Vreeman. Hij heeft de raad vorig jaar niet op tijd geïnformeerd over een tegenvaller bij de verbouwing van het Midi-theater. Dat leidde gisteren tot een motie van afkeuring. Een man die haatmails naar Nova-presentator Clary Polak heeft gestuurd, is veroordeeld tot een werkstraf van 80 uur. De man was kwaad op Nova omdat het programma volgens hem veel te negatief over Marokkanen berichtte. Stuurde Polak daarom twee keer een mail waarin hij haar bedreigde te vermoorden. Kredietbemiddelaar AFAP erkent dat consumenten mogelijk te veel provisie hebben betaald voor polissen. Sinds begin dit jaar zijn bonusprovisies verboden, waardoor AFAP veel inkomsten kwijtraakte. De afgelopen tijd verdwenen bij het bedrijf al ongeveer 200 van de 600 banen. De AFAP onderzoekt nu of het bedrijf de afgelopen twee jaar verkeerde adviezen aan klanten heeft gegeven. De Zagerovprijs voor de vrijheid van denken is toegekend aan de Russische mensenrechtenorganisatie Memorial. De organisatie zet zich in voor het bevorderen van de democratie in Rusland... en een aantal andere landen die onderdeel waren van de Sovjet-Unie. Memorial biedt onder meer hulp aan mensen die in Sovjet-kampen hebben gezeten. Aan de Zagerovprijs is een bedrag verbonden van 50.000 euro. In Olympia in Griekenland is de Olympische vlam voor de winterspelen in Vancouver ontstoken. Hardlopers brengen de vlam eerst naar Athene. Daarna gaat het Olympisch vuur naar Canada, waar het door hardlopers naar Vancouver wordt gebracht. De aankomst in Vancouver is op 12 februari gepland. De dag dat de Olympische winterspelen van start gaan. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. Geleidelijk wordt het vanuit het zuiden droog en breekt de zon door. Temperatuur 7 graden in het noordoosten en 15 graden in het zuiden.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 ja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 But you were you go